Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen... ...door met elkander te zingen uit psalm 40 en daarvan het zesde vers. De ja. grond houdt o hier dan uw barmhartig heen... ...mij nooit in knellen zielsgevaar... ...dat mij uw gunst en trouw bewaar... ...daar ik door ramp op ramp mij vind bestreen. Ik voel mij aangegrepen door zonden vuil benepen... ...een Heer niet te overzien... ...die ik veel minder dan mijn hoofd tellen kan... Zij doet mijn krachten vliegen. Wij noemden het zesde vers van Psalm 40. zoeken wij met verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren... naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord... het welk men opgetekend vindt in de eerste zendbrief van de apostel Petrus... en daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden nu 1 Petrus en daarvan het derde hoofdstuk. Desgelijks gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig... opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn... ...zij door den wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. En als ze zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vrezen... ...welke versiersel zij niet het geen uiterlijk is bestaande... ...in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken. Maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijke versiersel eens zachtmoedigen, en stille geest die kostelijk is voor God. Want al zo versierden zichzelf in eertijds ook de heilige vrouwen. Die op God hoopten. En waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sada Abraham gehoorzaam is geweest. Hem noemende heren. Welke dochters gij geworden zijt. Als gij wel doet. En niet vrees voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand... ...het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende... ...als die ook mede erfgenamen der genade des levens... ...met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden... ...en eindelijk zijt allen eens gezins, medelijdend... ...de broeders liefhebbende met innerlijke barmhartigheid bewogen vriendelijk... Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden... maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt... opdat gij zegening zal beerven. Want wie het leven wil hebben en goede dagen zien... die stillen zijn tong van het kwade... en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken... die wijken af van het kwade en doen het goede die zoeken vrede en jagen dan na. Want de ogen des heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede, maar indien gij ook leidt der gerechtigheid wil, zo zijt gezalig en vreest niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heilig God den Heren in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegeluk... ...die uw rekenschap afwijst van de hopen die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede conscientie op dat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners... Zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandelden in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de willen Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees maar levend gemaakt door den geest, in den welken hij ook heengegaan zijnde den geesten, die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, behouden werden door het water waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener goede conscientie tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover.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 Het woord waarvoor we in dit avontuur en wel uw aandacht vragen, vindt u in het ons straks voorgelezen. Derde kapitel van de eerste algemene zendbrief des apostel Petrus. En Daar vernader het achttiende vers het eerste gedeelte. Wij noemden u 1 Petri 3 vers 18a waar Gods woord al dus luidt. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zouden brengen tot zover. Voordat we daarvan spreken, verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. verheven volzalige eeuwige. Een getrouwe verbond, Jehova, een god des hemels en der aarde. Het is aan de avond van deze dag dat u ons weer vergunt een ogenblikje vergader te mogen zijn, rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Heer, het zijn al uw goede tierenheden, die roemende zijn tegen het oordeel. En u nou bewijst dat u niet handelt met ons naar onze zonden. En u vergeldt naar onze overtredingen. Want zo gij in het recht zou treden met ons, wie zou bestaan. Waar de lichten aan de kerkhemel hebben moeten betuigen... Treed niet in het gericht met uw knecht, want wie zal voor uw aangezicht bestaan? Eeren nou staan en zitten we hier nog als levende bewijzen van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid. Hebben we nog reden om te bekennen? Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar, u ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. En daar we nog weer vergaderd zijn in deze leidensweken. Nog een ogenblikje stil te mogen staan bij uw getuigenis. Dat u ons genade en kracht geven om het te kunnen doen. bewust zijnde van onze diepe en steile afhankelijkheid. En ook de zwakheid van het lichaam. Maar anderszins, Heer, dat u ook uw heilige geest niet zou onthouden... Maar door uw geest en woord nog in een anderhands te willen wonen en te willen werken. Opdat er nog zandaren getrokken mochten worden. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Wanneer het nog nooit gebeurd is. Waar toch uw woord getuigd en zij lieden, wederom geboren wordt. Gij kunt in het Koninkrijk en Gods geen zin ingaan. En bij monden van de apostel Paulus en u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waart in de zonde en misdaden. Ach grote God, we hebben allemaal één kostelijke ziel voor de eeuwigheid, Dat het u berge door uw geest en woord nog onder ons. En in ons midden te willen wonen en te werken. Of dan we nog getrokken zouden worden. Het is wel erg. Dat we zo geestelijk dood gevallen zijn. Dat er niemand is die naar God vraagt. Er niemand is die naar God zoekt. Zelfs niet tot één toe. Dat al is het dat we bewaard worden voor openbare uitbrekende zonden. Het neemt niet weg van zijn geestelijke dood. Onvermogend, ongeschikt onwillig om te doen wat u van is recht staat, eerig en mocht zulks nou eens genadigd komen te werken, opdat er nou eens verbrokenen van harten en verslagenen van geesten geboren zouden worden, die niet weten hoe dat ze zalig moeten worden, dat al is het dan zijn verstandelijke kennis hebben. Van de leer der waarheid. Maar bevindelijk nooit aan de hart geheiligde kracht der waarheid hebben leren kennen. O God u mocht zulks nog werken. En waar het gevonden zou te worden. Waar u in beginsel zaligmakend zou gewerkt hebben. Ach hieren, dan zijn ze niet zo verzekerd dat het zaligmakend is. Wanneer ze thuis krijgen, de schuld en de schande en de oordeel. Wanneer ze thuis krijgen, dan ze overtreders zijn van je goddelijke wet. Dan ze liggen onder de vloek van de wet. En dat God schrikkelijk toren buiten tegen de aangeboren en werkelijke zonden. Ach, misschien dat we nog zijn, die als over de aarde gaan, die zich niet bij uw volk durven voelen. Met de wereld niet meer mee kunnen. En soms vrezen welke kant zal het nog opvallen. Ach soms in nood en in benauwdheid. In ellende, in strijd. In verzoeking, in beproeving. In grote vrezen soms nog voor eeuwig om te moeten komen. Ach hier het mocht u bergen. Dat u ze eens aan een eind zou brengen van de werke woorden en gedachten. En dat het van hun kant is een hopeloze zaak zouden worden. Een afgesneden zaak en een verloren zaak. Want het is spoedig genoeg beleden dat we verloren liggen. Maar in de praktijk te beleven, daar is alles wat we vanavond bij ons hebben tegen. Om een verloren mens voor God te worden. Eerige gemog daartoe ook uw woord en getuigenis nog zegenen, opdat ze op grond van recht leren kennen wat er bij u is aan te treffen in de zoon van uw eeuwig welbaar. Opdat ze u leren kennen, heer Jezus, als de enige weg de waarheid in het leven. En ze leren kennen dat u de fontein des levens is. En dat in u is te vinden een beantwoording tegen den toren gods, tegen de vloek der wet en tegen de staat van verlorenheid. Alleen in de zoon van uw eeuwig welbeheer, waarvan gij zelf getuigd hebt, deze, is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbaar heb, hoort hem misschien zijnde die nog onder ons. Ach, hierin dat u ze geven, dat de Zonde gods door een heilige geest die vandaan verklaard wordt in de raad. Al die enige middelaar en zaligmaker en verlosser waarvan Paulus getuigt wanneer het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dat staat niet aan mij, maar in mij te openbaren. Ach, gij mocht zelfs nog genadelijk werken. ...waardoor en geboren zouden worden... ...de ware geloofsvereniging met Christus... ...en waardoor ze tot de beleidenis zouden komen... ...en met een apostel Petrus... En ...gij zei de Christus, de zoon des levendigen gods... ...tot wiens zullen we heen... ...gij hebt de woorden des eeuwige levens... ...maar ach hier, Petrus zou nooit kunnen denken dat hij nog zo'n diepe faal had moeten maken. Wanneer we van hem vinden dat hij meende zoveel van u te houden, zich nog niet bewust zijnde hoeveel dat u van hem hield. Want gij was van voornemen uw bloed voor Petrus en voor hem en uw ganse kerk te storten, om uzelf goden wel behagelijk op te offeren tot een liefelijke reuk, en daar had hij geen oog voor, en geen hart voor, en geen oor voor. Want hij meende zulke liefde tot u te hebben, dat hij zelfs zijn leven voor u over had. En wat openbaart zich, dat zelfs wanneer u van hem getuigt, dat hij de haan gekrijt zal hebben, zult gij mij driemaal verlogenen. En kwam u nog tegen te spreken, dat hij beter wist dan u. En toen heeft hij af moeten dalen. Naar de diepte van zijn val, waarvan hij nooit de diepte en niemand de diepte kan leren kennen. Waarin hij af heeft moeten duilen... dat hij nog met leugen, met bedrog en zelfs met eden zichzelf kwam te vervloeken en te verdoemen. O gezegende majesteit, was het niet dat hij onder de voorbiddingen van uw lagere Jezus, hij had zeker met Judas verzonken. Maar nu is er een volk die gehaafd doet talen naar de diepte van de ellende. En van de verlorenheid, opdat ze niet alleen u leren kennen. als een enige en al genoeg samen maken. Maar ook dat het toegepast zouden worden aan de raad. Het dierbaar bloed tot afwassing en reinigmaking van een zonde. ...opdat ze de vrijspraak leren kennen van schuld en straf... ...en door het geloof verwaardigd worden die verworvene gerechtigheid... ...te mogen aannemen als van God geschonken tot wijsheid... ...rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En u zou het kunnen zijn dan er die ook nog waren. Ach, hieren, die wel andere tijden in de leven gekend hebben... Maar nu soms in bange tijden. Ja soms of dat ze alles ontvallen zou. Ja of dat de grond verliest. Uit de bevindingen erover schieten naakten. En een uitgestroopte zonde, daar. Dan zou het nog wel kunnen worden. Het kleedje op Golgotha geweven. Dat enig kleedje van heiligheid en gerechtigheid. Hun toegerekend zouden te worden. Op dat ze leren ik ken, ik ben zeer vrolijk in de nieren. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij me omgedaan. Gij mocht ze nog gedenken hier. Die in de zonde en ellende al zo tot u de toevlucht zoeken. En heb u die genade verheerlijk. Met te weten voor eigen hart en leven. Dat het u behagen en believen. Dat we bewaard worden in kinderlijke eenvoud, in kinderlijke oprechtheid, in kinderlijke vrezen, met de bewustheid dat we uit genaten gezadigd zijn geworden. heeren, en dat gij daartoe door uw woord en geest nog in onze harten zouden werken, opdat we bewaard zouden worden, niet met de geest van deze tijd meegevoerd te worden met de lichtzinnige geest, wereldgezindheid, voor het vlees te leven, eer en inzonderheid, dat we bewaard worden, niet uit te leven, het inwonend verderf. Ach, we hebben hier toch te worstelen, met een driehoofdige vijand, waarvan de kwaaiste binnen in ons woont. Gij mocht ons daartoe nog genadiger gedenken, naar het vrije van uw welbare. Uw woorden daartoe nog heiligen. En zegen en dienstbaar stellen. Gedenkt wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Gedenkt u zien over de lengte en breedte der aarde Waar ze zich ook mochten bevinden. Op de zendingsvelden. En uw getrouwe knechten zowel binnen... Als buiten onze grenzen troostallen. Die in nood en smaak tot u verheffen het angstigheid. Gedenk ze ook die ons van deze plaats afhoren. Gij mocht nog een zegen schenken bij uw woord. Oude vandaag eenzamen, eenzame. weten u we wezen of weet u naast. Wat zwanger zou zijn of gebeurd hebben. Gij mocht ze tezamen. Nog genadigd gedenken. Nog eentje onze. Eén onder ons die zo lange tijd uh, weg geweest is om uh, voor het lichaam wat op te sterken. En voor het eerst, en nadat ze teruggekomen is, ter plekje weer inneemt, neemt. reden tot erkentenis en dankzegging. Maar anderszins ook stof om van u te bidden. Dat u ze genade verleent. En door uw geest en woord in de wond. Opdat ze verwerktigd mocht worden, welzelligheid, die al zijn krijgt en hulp alleen van u verwacht, en gedenk ze nog ten goede en met ons, uw ganse zion in nood en in een bang, gedenkt in zonderheid nog ons diep verzonkeland, verzinkend volk, en verscheur de kerk in uw toren des ontfermens. En wil eens nog genatiglijk horen en verhoeren. Om het bloed des verbonds, om Jezus willen. Amen. De hoofdinhoud van onze tekstwoorden is wel het lijden van Christus. Wanneer we hier vinden, want Christus heeft eens... ...voor de zonde geleden, hij rechtvaardig, euh, voor de onrechtvaardig... omdat hij ons tot God zou brengen. We vinden eigenlijk hier een geloofsbeleidenis. Ons tot God zou brengen. Wens uw aandacht dan te bepalen in de eerste plaats... ...de oorzaak van het lijden van Christus. In de tweede plaats de inhoud van zijn lijden... ...en in de derde plaats het doel van zijn lijden. Om dan met een enkelt woord tot onszelf in te keren. Voordat we dat doen, zingen we van Psalm 22, de versen 4 en 5. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Daar ik het gebed tot God vertrouwen doet. Moet ik nog horen dat God, op wien hij steunt hem gunstig horen, verleen hem red dat die nu hulp doet komen, en hem in wien hij heeft zijn lust genomen in ruimte zetten. Gij immersier, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht, en wat er verder volgt in het vierde en vijfde vers van psalm 22. verband van onze tekst, in verband met dat we in de lijdensweken zijn. Uh, met de aandacht geluisterd hebbende hebt u kunnen horen dat een apostel, uh, Petrus deze tekst, uh, zegt nadat nou, hij gehandeld had over de slaven of over de knechten, wat in die tijd slaven waren, uh, dat... Uh, dat wanneer ze uh, geskastijd of geslagen of kwalijk gehandeld of kwalijk van de gesproken zouden worden. Als van doen ze beschaamd mogen worden door uw goede wandel in Christus te lasteren. Uh, want het is beter dat geweld doet indien het de willen gods is leidt dan doen. En dan gaat hij tegenover het lijden van de kerk die die het willen Gods is leidt, hoewel ze geen kwaadoeners zijn maar als kwaadoeners lijden moeten stelt hij daar tegenover want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen opdat hij ons tot God zou brengen en wanneer we dan door het redengevend woord hier, want hier vinden, Christus heeft ook één een, maar eens voor de zonde geleden. Dus hij verwijst ons hier naar het lijden van Christus. En naar de inhoud van dat lijden, dat hij, hoewel zonder zonde, hij rechtvaardig, voor de onrechtvaardige geleden heeft. En wel het doel van dit lijden op dat hij ons tot God zou brengen. Wanneer we dan in de eerste plaats stil zouden staan bij de oorzaak van het lijden. Wensen we in de eerste plaats een ogenblik stil te staan. Dat het lijden van Christus is een vrucht van het. ...voornemen of een vrucht van het eeuwige raad des vredes. Van, het, van wat Christus op zich genomen heeft in de stilte der eeuwigheid. Dus, als we hier beginnen, en ik wil er even de nadruk op leggen... ...dat het lijden van Christus is ten eerste een vrucht... Van het eeuwig raadsbesluit Gods. Ik wens daar even de aandacht op te brengen. Opdat men niet uh, zou te denken dat Christus eens geleden heeft in de tijd. Uh, maar dat dat uh, hem zomaar overkomen is. Uh, vanwege onze zonden die hem toegerekend zijn geworden maar dat dat een vrucht is van het eeuwig welbehagen gods. Opdat we de grondslag dat hij ons tot gods zouden brengen, zouden leggen in het vrijmachtig, soeverein, eeuwig welbehagen gods, waarvan de kerk getuigt door u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. ...opdat hij ons tot God zouden brengen... ...want niemand zou meer tot God kunnen komen... daar komen we straks wel op terug... Het, dus, het krijgt ons niet alleen het welbehagen des vaders... ...maar het krijgt ons het verdrag ...tussen den vader en de zoon... ...in de stilte der eeuwigheid. Want in de stilte der eeuwigheid... ...heeft God de vader... En God de Zoon een verdrag met elkaar aangegaan. Een verdrag. En mijn oordes Christus. Die voldoen zou aan de eisen of de voorwaarden van dat verdrag. Heeft bewilligd in de stilte der eeuwigheid. Ik heb lust o oh mijn God om u weldagen te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En mijn ouders, wij kunnen hier alleen maar door het geloof deze verborgenheid geloven. Maar dat is voor ons eindig verstand niet te bevatten. <kuggen> Hoe dat het ten eerste lag in het besluit niet alleen van den Vader, maar in het besluit van den drie-enige God. Want in wezen is God één. Wel drie personen, maar geen drie goden. De vader een god, de zoon god en de heilige geest een god. Maar in wezen één god. Onderscheiden in persoon. Dus het besluit van de eeuwigheid is een besluit geweest van het wezen gods. Van de drie enige god. In dat goddelijke raadsbesluit lag besloten ten eerste... De verkiezing en ten tweede de verkiezing in Christus Jezus. Dus wanneer wij hier even stilstaan, ik leg daar de nadruk op te leggen, de grondslag van de zaligheid van de kerk hoor, opdat we hier af zouden snijden alle mensenwerk, alle mensenhoedanigheden, alle mensen gerechtigheid, want dat is daar al een volkomen werk geweest. En we zeiden, mijn ouders, we wensen hier even maar bij stil te staan. En dat behoorde eigenlijk, wilt u geloven, in elke predicatie als grondslag gelegd te worden. Over het algemeen wordt het geloof in grondslag gelegd. Die geloofd zal hebben. Over het algemeen uh, de werkzaamheden van een mens enzovoorts. Maar als grondslag ter zaligheid. Legt daar het vrij soeverein eeuwig welbare gods. Dat is het welbeheerde van den drie enigen God, Zodat in dat goddelijke raadsbesluit. Uh, dan is dat een besluit geweest, zeggen we, van de drie goddelijke personen in wezen één. Dus in wezen God heeft besloten, een enige God. Want anders moeten we de personen uh, gaan onderscheiden in de huishoudingen der genade. Openbaart zich in het woord van God en de kerk die het door genade mag ervaren... Uh, die komen aan de wet het onderscheid. Uh, in de huishouding der genade. Hoe God zich openbaart. Christus zich openbaart. En de heilige geest zich openbaart. Maar in wezen één. Uh, daarom mijn uur, dus is de heilige geest niet af te scheiden of af te denken. Uh, buiten de tweede nog buiten de derde persoon. Uh, wanneer we dan hier zeggen. Het besluit van de drieënige God. Dat nu de Eeuwige zoon des vaders. Eh, borg en middelaar zouden zijn. En die aan het voorwaarde eh, van dat verdrecht dat gemaakt was. En dan zeggen we in de Heilzorde eh, tot zaligheid heeft God de Vader een voorwaarde gedaan. En die voorwaarde is geweest. Dat krachtens de reinheid zijner goddelijke natuur. En krachtens de rechtvaardigheid zijn wezens. Kon hij met geen gevallen zonder meer gemeenschap hebben. Want in de vrederaad werd er onderhandeld. Over de ganse kerk die hij daartoe van eeuwigheid verordineerd heeft. En wanneer dan God de Vader. De voorwaarden gaan st ging stellen aan de verkoren zoon, die met een vader in wezen één was, dus zeker aan die voorwaarden voldoet, want hij zegt, ik draag uw heilige wet, die gij den sterveling zet in het binnenste Engeland. En dan zegt ervan, het brandofferen nog offers voor de schuld, voldeed aan uw wijs nog eer. In de rollen des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, om mijn God, om u welbaar te doen. In dat besluit, we zeiden, en de voorwaarden die God de Vader stelde, waar dan Christus aan zou voldoen was, dat Hij onze menselijke natuur aan zou nemen, ten eerste. En dat Hij hoe die menselijke natuur aan zou nemen. En mijn hoorde dan dat Gods wonder en dat Gods werk, dat daar besloten werd dat de Heilige Geest zou Christus de mens in de menselijke natuur brengen. Want we vinden nog toen Christus geboren moest worden, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En wanneer Christus tot zijn ambtelijke bediening ingewijd zouden worden, vinden we dat de Heilige Geest op hem kwam. Gelijk als een duif, dat wil zeggen bekwaammakende voor het ambt waartoe dat hij geroepen was. Dus, een God de Vader die zijn zoon verkoos, en de Heilige Geest die uitgaat van een vader en een zoon, dat de zonen gods, de middelste van de drie goddelijke personen... en dat hij ons vlees en bloed aan zouden nemen. Dus te blijven wat hij was, waarachtig God... en te worden wat hij niet was, waarachtig mens. Dus Christus heeft in die stilte der eeuwigheid al aangenomen... om onze menselijke natuur aan te nemen. De voorwaarde van dat vertrek was... Dat hij die met een vader en een heiligen geest waarachtig God was. Door wien alle dingen zijn. Want door Christus door het woord des Heren zijn de hemelen geschapen. En door de geest zijn smonds al hun heil. Ach mijn heer, de staat die op zich nam. Ten eerste dat de vader zijn zoon daartoe afstond. En hem bereidwillig vond om opzicht te nemen, onze menselijke natuur aan te nemen. Zodanig onze menselijke natuur, dat die onderworpen zouden zijn, wat wij door onze val vol in Adam, ons verbondshoofd, onderworpen zijn. Neem dat niet alleen, mijn ouders, maar wat wij door onze zonde onderworpen zijn, en als we verwaardigd mag worden de smarten der zonde te beleven, dan gaat de smart der zonde over ons eigen zonde. Maar Christus, wanneer hij de zonde zou moeten dragen, zou hij de last van de zonde van zijn ganse kerk moeten dragen. Christus heeft eenmaal voor de zonde, maar voor de zonde van de ganse kerk geleefd zodat mijn ouders geen lijden uh, Aangeleid kan worden of bepaald kan worden bij het lijden van Christus. Daar straks van. Uh, dus wanneer we hier vinden uh, dat Christus eenmaal voor de zonde geleden heeft, dat dat was, krijgt dus dat verdrecht, <coughs> uh, dat God hem voorstelde, en met eerbied en ik zeg op menselijke wijze uitgedrukt dat hij naar die vloekaarde moest ons vlees en bloed aannemen en naar die vervloekte aarde waar Christus niets zou horen en niets zou zien dan de belediging van zijn vader de verwerping van zijn persoon en het zondige tegen de heilige geest Daarvoor moest Christus, ziet ten eerste de diepe vernedering al, wanneer dat lijden al begint, wanneer dat hij geboren werd. Geboren geworden waar in een paleis, nee in een beestenstad. In het nachtelijk duister in een beestenstad. Spoedig had Herodes het al op zijn leven gezet en gaat aan het ganse leven na. Dat lag alles in dat eeuwig welbehagen verklaard. Kunt u het vatten. Och wat vallen we toch schoontjes buiten mensen. Als we ooit eens zalig mogen worden. En we mogen eens leren kennen van daaruit. Dat wat is er gruwelijker voor God. Als geestelijke hooverdijk. Dat een mens nog meent iets aan voor zijn zaligheid te kunnen doen. En omdat we een tijd beleven. Waar we gedurig op aandringen in zonderheid ook de laatste tijd. Een tijd gaan beleven. Dat het accent ter zaligheid dikwijls gelegd wordt. In hoe een mens is. En hoe dat hij zo geloven kan zonder dat we leren kennen en waar de oorsprong ligt vandaar ook mijn orders dat men op de troon gaat klimmen van werkheiligheid en eigen gerechtigheid en nog een helpende God erbij een helpende Jezus erbij maar God is geen helpende God en dat wil zeggen meehelpen tot onze zaligheid en Christus is geen helpende zaligmaker, maar hij is een volkomen zaligmaker. Daarom komen we weer op dat terrein, mijn ouders, dat Christus borg geworden is, er krechten ze het verdrag in de stilte der eeuwigheid gemaakt. Maar nou, in dat verdrag lag verklaard, zeiden we dat Christus niet alleen moest lijden, maar ook moest sterren. En dat hij de verschrikkelijkste vloek en kruisdood zou sterven. Uh, de laatste weken zondagsmorgens uh, staan we gedurig stil bij de historie van zijn lijden. Dus wij gaan taans thans niet uitbreiden over de historie van zijn lijden. Maar uh, uh, uh, dat hij geleden heeft en dat wel naar het verdrag op zo wijze is. ...naar het verdrechten gods. Maar ten andere dat hij geleden heeft... ...dat Christus dat vrijwillig gedaan heeft. Ten eerste uit liefde. Welke liefde tot de eer en tot de deugde gods. Daar moeten we steeds de nadruk op leggen... ...dat het eerste doel van Christus lijden en sterven was... Dat hij daarmee de, ten eerste bedoelde de eer van God. Want door onze zonde was de ere gods in gedrang gekomen. Kom ik straks nog even op terug. En wat krijgt Christus nu te bedoelen wanneer Petrus hier zegt, ik, want Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, dat de ere gods hem zo na aan zijn hart lag. En dat om zijn volk en zijn, zijn volk te redden en te zaligen. En dat eerst God zijn Heer moest hebben. En dat dat niet anders kon dan met voldoening aan de goddelijke gerechtigheid. Vandaar uit dat we vinden dat Jezus in het hoge priestelijk gebed begint. Wanneer dat hij zegt, ik heb u verheerlijk tot de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En dan zegt hij, verheerlijk mijn vader, met de heerlijkheid die ik bij was, eer de wereld was. Dus daar spreekt Christus over. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat wil zeggen, mijn ganse leven, lijden, sterven, is geweest. En dat uw eer en dat uw heerlijkheid zich zo verheerlijk zouden worden. en merk is, die voor ons geleden heeft. Dus dat heeft Christus, mijn hoeders gedaan, vrijwillig. En als we dan even denken, vrijwillig, voor wie? Voor zondaren, die zich afkeren, met een altoosdurende afkeer. Hij rechtvaardig, voor de onrechtvaardigen. Eh, vrijwillig. Niet alleen. Eh, maar mijn, hoorde, we zeiden straks ook. De liefde. Niet alleen tot de ere gods. Maar ook de liefde. Waarvan dat er getuigd wordt. In Johannes 12. Die hij lief gehad heeft. Heeft hij lief gehad tot een einde toe. Dus wat Christus deed. Vandaar het we zeiden de zondag nog. Het lijden van Christus moet niet bekeken worden als een martelaarschap. Maar dat moet bekeken worden als een borrenglijden, plaatsbekledend. Want als we het gaan bekijken als een martelaarschap. Dan zouden we het net kunnen gaan doen als die vrouwen. Die weende waarvan dat hij tegen zegt, weet niet over mij. Dus mijn houders. De vrijwilligheid van Christus en de liefde van Christus om aan de eis en de voorwaarden van het genade verbond te voldoen. Ik hoor iemand zeggen, ach man, schiet er nou maar over uit. Oh ja, ach mijn heurdes, als we dit niet als grondslag mochten leggen, dan zouden we het nooit meer durven preken. O die er door genade wat van mag leren kennen. En door God en Heiligen geest iets van mag leren kennen. Die leren kennen dan ze uit genade gezelligd worden. Door het geloof. En dat is niet dat u, Dat is mede de vrucht van het eeuwig welbare gods. Want God heeft tevens in de stilte der eeuwigheid besloten. Dat er niemand zalig zouden worden, dat wil zeggen, Christus huldige dat hij voor de zonde geleden, opdat hij ons tot God zou brengen, dan als middel het geloof. Niet het geloof als een verdienend werk, want dan is doodgeloof. Maar als middel om die heilgeheimen te leren kennen en die verborgenheden te leren kennen. Uh, daarom. Ik zeg nogmaals. Wij leggen dit als grondslag. Opdat we niet op het terrein zouden komen. Ach, volkie. Heb je dat wel eens beleefd. Of heb je dat wel eens beleefd. Of heb je dat wel eens beleefd. Maar mijn luchters. ach, dat we leren kennen zouden. Als we doorgenaden. Er iets van mogen beleven. Met welk doel Christus geleden heeft. Opdat hij ons tot God zouden brengen. Dus dat we weer in de gemeenschap Gods gebracht zouden worden. Waar we uitgevallen zijn. U merkt wel. Wanneer we dan hier zijde even stilgestaan hebben. De oorzaak van zijn lijden. Eh, dan gaan we nog even verder. Dat dan de oorzaak van zijn lijden inhield. Het recht van wat? Eh, want eh, daar Christus heeft moeten leiden, eh, heeft hij eh, richtelijk moeten leiden, dat wil zeggen het recht van God eiste zulks. We zeiden straks, als wij personeel voor onze eigen zonden moeten leiden en we leren de smartes van de zonden kennen, dan kan elk eentje weten hoe bitter of dan de zonde zijn. En wanneer de zielsbenauwdheid der zonde soms ons komt te drukken, ik ben vanwege al mijn zonde die mij wonden vol van kommer en verdriet. Neem Psalm 6, neem Psalm 38, neem Psalm 51. Oh mijn ouders, dan is het nog persoonlijk. Uh, dan voelen we zelf ons zielslijden En wanneer er nog lichaamslijden bij komt. Dan gevoelen we ook ons lichaamslijden. Maar bedenk eens mijn ouders, Dat Christus zijden we de zonde van miljoenen. Van een schare die niemand tellen kan. Het is niet zodanig dat Christus voor mij of voor u alleen maar geleden heeft. Als we door genaad en door het geloof hebben leren kennen. Dat kan ontzettend voor ons persoonlijk leven, geloofsleven groot wees. Ach, dat Christus voor mij geleden heeft, en dat hij me weer geschonken heeft, gemeenschap met God. Maar, <coughs> houd in genechtenis dat Christus geleden heeft, dat hem de zonden toegerekend zijn geworden. Van adem, tot de laatste, tot die zalig zou worden. Ik lees in 2 Korinthe 5 vers 21. "Die die geen zonde gekend heeft. Heeft God zonde voor ons gemaakt. Al dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nu kunnen we ons nooit uh, diep inleiden. En we kunnen nooit de diepte van het lijden van Christus. Daar kunnen we nooit in komen. Heus niet hoor. En daarom de zielslijden van Christus, dat Gods gerechtigheid eiste voldoening en dat Christus bereidwillig niet mijn wil, maar u wil geschieden. Toen het lijden werd, en dat het lijden zodanig was dat hij bedroefd en zeer bij angst begon te worden. En zijn zweet werd als grote droppel bloed en dat hij op de aarde als een worm in het stof gekropen hebt, en dat die grote bloeddroppels in de aarde inzonken, hoeven we niet te vragen welke benauwdheid, en welke angst en welke lijden, of dat dat geweest is, daar kan ik en jullie met elkaar nooit in komen. Dat is nooit te bepalen. Het angstig lijden van Christus. We moeten niet zo lichtvaardig daarover denken. Daar kwam God af te rekenen met de zonde van zijn Gaanse kerk. De ervaring leert hier wel eens dat wanneer iemand soms met ene zonde te worstelen heeft. De ervaring heeft mij wel eens geleerd van een vrouwtje. Eh, daar ik eens kwam en die met ene zonde... Die ze in de leven gedaan had. En waar ze tegen niemand over durfde te spreken. En tot aan de grens ter wanhoop kwam. S'nachts niet kunnen slapen. De verschrikkelijkste teksten uit de Bijbel van. De schrikkelijkste teksten uit de Bijbel was te deel. En niet kon slapen. Omtrent een zonde. En dat was nog geen inzalig maken. ...berouw over ene zonde, mijn hoeders, dat is niet zalig, maar... En ...maar toen ze zo ver was... ...en ik ze zo ver gebracht had... ...dat ze nog zalig kon worden... ...toen ze verteld had de zonde... ...dat dat geen zonden waren die God niet vergeven kon. Toen werden de strikken gebroken... En ...maar... De nood was gebroken en de godsdienst is eraan gegaan. Ja. En nu kan ze achter de televisie zitten. Maar toen benen we getuigen geweest. Wat ene zonde een mens in de benauwdheid kan brengen. Vandaar dat als we onbekeerd moeten gaan sterren. En dan de eeuwigheid. De eeuwigheid. De eeuwigheid, de eeuwigheid. Dan zullen de zonden ons eeuwig doen verdrinken in verderf en ondergang. Want mijn ouders, dat ziels van Christus. Merk eens, als dat zo verschrikkelijk was, hoe God dan over de zonde oordeelt. Dat eer dat hij de zonde overstraft liet, hij ze met dat schrikkelijke lijden van Christus kwam te bezoeken. En dat hij als borg gewillig was om te betalen. Mij ontbreken steeds, wanneer wij over het lijden van Christus spreken, Och, mijn hoorde, dan ontbreekt mijn steeds de wijsheid. En dan ontbreken mij de woorden. Om uit te kunnen drukken wie is God. En wie is Christus. De zonde, zegt de apostel, tegen het ganse menselijke geslacht gedragen. Met eerbied gesproken. Als er een huis in brand staat. ...waar tien mensen in zijn. Of dan er twee of drie uit dat huis gered... ...maar die bruid moet geblust worden. En of dan er een miljoen of tien miljoen of honderd miljoen zalig zullen worden... ...van al degenen die er geweest zijn. Daarom staat er nog dat hij de zonde tegen het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Dat wil niet zeggen dat ganse menselijke, uh, menselijke geslacht zalig zal worden... Maar dat wil zeggen wat ook zeven ze zegt. Als er een huis in brand staat en er zijn er tien in. Dan moet het huis geblust worden om ze te redden. Zijn er dan twee of drie gered van het huis. De brand heeft geblust moeten worden. Nu moest een brand van de toren gods geblust worden. Om zijn kerk te zuiligen. En zijn kerk te bouwen. merk is. Die voor de zonde gelegen heeft. En dat Christus dat vrijwillig. En dan kom ik er weer op terug. Ach, mijn rudders. We zijn toch zo licht verder omtrent de zonde. En we leven thans een tijd dat er bijna geen zonde meer zijn. Nee. We zijn bijna geen zonde meer. De mens, hoewel dat men de wereld uitleeft en het vlees uitleeft. En in ons diep de goddeloosheid uitleeft. En in de wereld zich openbaart. De toenemende ongerechtigheid. Maar het is of dan er geen zonde meer zijn. Nee. Maar er is een volk die leert kennen dat het kwaad en bitter is. Dan we tegen God gezondigd hebben. En die openbaart in het lijden van Christus. Mijne houders, zo vreselijk of dat God storen is tegen de zon. Dat eerder dat hij die ongestraft liet aan zijn lieve zoon kwam te straffen. moet u toch eens indenken. Ach, mijn houders, als hier een vader is die zijn zoon kasteigt. Dan doet hij dat ten gunste van die zoon, maar omdat... Hij kwaad gedaan heeft. En om het kwaad in zo zo'n zoon te doden. Daarom uh, wordt hij gekasteerd. Maar, merk is nu de zondeloze Christus. De lieveling zijn vaders. De vreugde des hemels. En de schoonheid des hemels. Die speelende was. In de wereld zijn ze met de mensen, kinderen... En dat in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, dat nu die verder gaat zijn gezwaard ontwerkt tegen mijn netten en tegen de man die mij metgezel is. En dat Christus vrijwillig, zelfs toen de angsten der helen. en als het waren al de duivelen op hem losgelaten en wanneer de zonde van zijn ganse kerk hem toegerekend en herbijste, Betuiging van de schuld eh, dat hij kroop in de hof van het zeven als een worm in het stof. Ach mijn dus wat moet hier van een mens nog bij? Alleen dit eh, mag er van een mens bij wezen. Ik bedoel dit, als we daar iets van leren kennen, de smart der zonde. O, hebben mijn zoon de Christus dat lijden berokkend? En heeft hij dat voor mij gedaan? Och, wat wordt dat een goddelijk wonder? Een eeuwig wonder, als we door genade leren kennen. En dat heeft hij voor mij gedaan. Ik bedoel niet in de zin van het hedendaags christendom. Je moet maar geloven en aannemen, maar die zichzelf leren kennen en die de zonde krijgen te zien in het licht van gods heiligheid en rechtvaardigheid en die de zonde krijgen te zien in het licht van het lijden en sterven van Christus. Vandaar het, mijn is: als we daar iets van mogen leren kennen, eh, dat hij eens voor de zonde geleden heeft, Krugten ze het welbehagen des vaders. En krachtens de heerlijkheid met opluistering van de deugden des vaders. Uit liefde tot de Heere Gods. En uit liefde tot zijn volk. Ach, mijn hordes. Zouden we niet eigenlijk mee in het stof moeten verkeren? Ach, mijn hordes. Is het dan niet een vreselijke zaak? Wanneer men als een goed bekeerd mens in eigen oog, als een goed bekeerd mens in eigen oog, en een flink mens in eigen oog, ach, mensen zijn eh, die menen dat we overal bovenuit staan, of bovenuit gegroeid zijn. Arme bekeerde mensen hoor. Arme bekeerde mensen. Gelukkige bekeerde mensen, die bij het lijden van Christus mag leven. Ach, dan gaat mijn handje op de mond. Om in ootmoed en oprechtheid voor gods aangezicht te mogen wandelen. In de bewustheid. En dat worden ze hier aan deze kant van graf. Wanneer God ze eerlijk maakt, nooit te boven komen. Dan ze zonder zijn en nog zonder blijven. Nog zonder blij om krijgt de inklevende verdorvenheid in de waarnemingen wie ze zijn, dat ook Christus dat voor zijn rekening verworven genomen heeft, om niet alleen hun rechtvaardigheid te verwerven, maar ook ter heiligheid. Ach, daar komt van ons dan ook totaal niets bij, maar zinken de kerk van door u, door u alleen. ...om het eeuwig wel Kom, mijn hoeders, die voor ons geleden heeft de oorzaak van uh, zijn lijf, Niet alleen zeggen we het recht van God... ...maar ook anderszins uh, onze zonde de oorzaak van zijn lijf. Want het geloof uh, die Christus lijden eerbiedigt... Uh, ...die krijgt tevens door het geloof te kennen... Dat zijn mijn zonden. Weet je wat ik daarvoor door wordt? Een rechtloos. Een onwaardige. Die zich bewust is, mijn ouders. Mijn zonde. Ach, dan kan het wel eens worden. Mijn zonde heeft me aangegrepen. De zonde fel beneden. Is het wel eens gebeurd, mijn ouders? Is het wel eens gebeurd? Ach, als we over dat lijden van Christus spreken, dan komt er altijd zo terug in ons leven. Niet alleen dat dat ene keer, maar toen wel een bijzondere keer. Toen we geleid werden in de hof van Gethsemane, dat 45 jaar geleden is. Dat we met onze zethoek tussen onze tanden hier de polder ons gewenst zouden hebben. Het moet dus weer worden hoor, dat Christus voor de zonden verleden. Dan kom je in het stof terecht. En die dan in het stof legt neergebogen wordt en weer opgericht. Ach, dan zal het wel. Het had uit het stof zijn lof verbreidt. Want hij geldt het van jeugd aarde, jeugd al londen Aarde dient God met blijdschap, geeft hem weer, Komt nader voor zijn aangezicht. Zingt hem een vrolijk hofgewicht. Juicht aarde. Wat is dat dan moet de aarde juichen? Nee mijn oerders maar als wij Aarde onder God mag worden. En stof onder God mag worden. Dan gaat dat het stof God verheerlijk. Ach gezegende zaak. Als we er iets van mogen leren kennen. Uh, maar we gaan nog even verder uh, wanneer we ten tweede zeiden, de aard van zijn lijden. Uh, mijn ouders, hij heeft geleden in lichaam en in ziel. Maar niet in zijn goddelijke natuur. Uh, want als die in zijn goddelijke natuur kon in die lijden. Er was in de tijd een katteke zand, uh, die... Zelfs nog een leraar wilde worden. En nog eventjes geworden is. Uh, maar die vroeg aan. Jezus heeft toch in de hof van Gethsemane. Toch ook in zijn godheid geleden. Ik zeg maar mijn lieve jongen. Hoe kom je daar nog toch bij? Ach als Jezus in zijn godheid geleden had. Had God de Vader en God de Zoon ook moeten leiden. En God de Heilige Geest ook moeten leiden. En want in wezen is God één. En God kan niet leiden. Weet je wel niet? Hij is een rein, vlekkeloos, zondeloos wezen. En krijgt dus de reinheid zijner goddelijke natuur. Haat God de Zoon. En Christus haat de zonde ook. En die doorgenade iets van het lijden van Christus die het kennen. die gaan ook de zonde haten. Als je nog nooit een rechte haat tegen de zonde gehad hebt. Al is het dat je bij tijden uit zwakheid in zonde zal vallen, En je gedurig moet betreffen. Maar je hebt nog nooit geen rechte haat tegen de zon, Is er nog nooit geen genade vereerd. Hey, want mijn oordes. Genade wordt verheerlijk na schuld. En als we nu geen schuld kennen. Of geen schuld beleiden, is, geen schuld hebben. Hoe zal de genade op prijs komen. Daarom kunnen we genade wel aanbieden. En Christus wel aanbieden. Maar mijn oor is voor de schulden. want anders heeft hij geen plaats voor. Anders is er geen plaats voor. Uh, bedenk dan eens dat hij in zijn menselijke natuur geleden heeft. Dus en toch bleef hij wat hij was, waarrechte God. Dus twee naturen, maar één persoon. Waar mens en waarrechtig God. En toch één persoon. Zodat hij niet in zijn godheid geleden heeft. Maar toch gezegd mag worden dat God geleden heeft. Dat wil zeggen. Wanneer dat hij stierf op Golgotha. Dan zegt daar een hoofdman. Deze mens is waarlijk God zo. Dus daar heeft die hoofdman hem nog herkend. Als God. Hoewel dat hij dood aan kruising. Ach, dat is nu het geheim, mijn houders. Waarom kon hij in zijn godheid niet leiden? Wel, we zeiden straks. Omdat hij eens wezens met een vader en een heilige geest. Waar rechtig en eeuwig God was. Dus niet kon lijden. Maar nu als borg en middelaar. Onze menselijke natuur aangenomen hebben de dus het goddelijke raadsbeslag. En nu hij geleden heeft. Om zijn we straks de ere gods te herstellen. Die beledigd is geworden door ons. En door zijn ganse kerk. En want wanneer we dan hier vinden. Uh, hoe hij geleden heeft op de aard van zijn lijden. Hij rechtvaardig heeft geleden voor de onrechtvaardigen. Dus niet voor aardige mensen. En niet voor de fariseeën en de schriftgeleerden die rechtvaardig waren in haar eigen oog. Niet voor de werkheiligen. En niet voor de eigen gerechten, Nee, mijn oordeel, dus hij rechtvaardig. Dus dat wil zeggen zondeloos. Dus als borg en middelen. Als borg die plaats bekledend. De rechtvaardige, de onrechtvaardige er plaats in nam. En je zegt nog, de straf die ons ten vrede aanbrengt, was op hem zodat de straf der zonden. Die de onrechtvaardigen zich waardig gemaakt hebben. Dat wil zeggen. Ziels en lichaam straffen. En tijdelijk en eeuwige straffen. En dat nu Christus leed. Hij rechtvaardig. Voor de onrechtvaardigen. Kom. Wanneer er hier nog onder ons zouden zijn. Die het niet verder kunnen brengen. Ach, die nog zoeken om je eigen gerechtigheid uit te werken. Die nog werkzaam zijn om van uw bidden, tranen, gevoel, indrukken, gemoedelijkheid. Het teksten of verse de grond van uw zaligheid nog te maken. Ach, dan ben je nog geen onrechtvaardig. Dan zoek je nog een rechtvaardigheid naar de wet. Dan zoek je jezelf een gode welbehagelijk te maken. Dan zoek je in de grond nog uh, dat de wortel van het werk nog diep in uw hart zit. Ik leg daar de nadruk op. Uh, mijn leurders. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Onrechtvaardigen, wat zijn dat? Die Gods wet overtreden hebben. Die Gods storen zich waardig gemaakt hebben. Die zich waardig gemaakt hebben dan ze liggen. Onder de vloek van de wet. Dat zijn we onrechtvaardigen. Anders is men rechtvaardig in eigen oog. En wie, en wie. Als we rechtvaardig zijn in ons eigen oog, dat een ander... Onze rechtvaardigheid vermeende nog aantast. Openbaar de vijandschap nog. Openbaar de vijandschap nog. Heus de waarheid mijn huts. Die in haar eigen oog rechtvaardig zijn. En menen dat ze zelfs nog met enig gevoel, gemoedelijkheid, indrukken op dergelijke. Uh, nog wel een veranderd mens zijn. We zouden hier een uitgebreid veld vinden. Daar de listen van het arglistige hart. Want arglistig is het hart meer dan enig ding je dood, Dat die eigenwillige rechtvaardigheid zich zo diep gaat wortelen. Dat men zich gaat verzekeren van de zaligheid. Buiten het recht van God. En nooit geen onrechtvaardige geworden is. Want mijn houders me kan uh, wel eens vragen om de vergeving der zonden. Maar hebben we ze. Hebben we ze. Onze kinderen worden ons al geleerd te bidden. Uh, vergeef ons onze zonden. Zonder dat er zo'n bijgevraagd wordt aan onze kinderen. Je vraagt om vergeving der zonden. Sorry, geleerd je gebedje. Uh, maar kinderen, heb ik gezondigd. Moeten er nog zonden vergeven worden? Maar zou God dat van menigeen ook niet kunnen vragen? Wat moet ik vergeven? Zijn gij de goddeloze wel eens geworden, verhoord? Zijn gij de onrechtvaardige wel eens geworden, verhoord? Zijn gij de vervloekte wel eens geworden die vervloekt ligt onder de wet? Hebt gij zelf wel eens ervaren? Iets van de goddelijke toren tegen de zon. Heeft u wel eens in moeten leven. En mijn uurde de vreselijkheid van de zon. Ach, laten we toch niet lichtvaardig over de zon heen stappen. Ach, menigheen mijn uurde. Of dikwijls is men al bekeerd? En als u dan vraagt hoe staat het mijn nee, schuld. Ja, ik heb een openstaande schuld. En met een openstaande schuld menen een rechtvaardige te zijn en men is nog nooit goed de onrechtvaardige geweest zo komt het mijn oorde dat verborgen blijft om ons tot God te brengen tot de gemeenschap Gods dat blijft een verborgenheid vermeniging vandaar het dat er zo weinig doorbrekend werk is men is de onrechtvaardige niet men is de schuldige niet voor God, ik hoort iemand zeggen, ja maar man, dat moet God je maken als je het dan gewoon goed weet, dat God je het maken wordt, ach weet God dan in de hemel ervan, weet God dan in de hemel ervan, dat je zich hem niet anders kan voorstellen, Heer, hier is het goddeloze monster. Hier is de goddeloze zondaar die je naar recht voor eeuwig kan verdoen, die je naar recht voor eeuwig zou kunnen verdoen, die geen recht meer heeft, ja, alle recht verloren heeft in mijn verbonds of daden, maar om een rechtloze met een tollenaar van verre staande. Er iets van te leren, o God, wees mij zonder gedadig. En houd er rekening mee, dat is een doorgaande zaak ook voor Gods volk in de gek. Ach mijn hoor, dus we willen dikwijls onrechtvaardigen die wezen. Nee, en dat wil zeggen, de dus schuldige voor God. En wat gebeurt er dan dikwijls? Ach, die het nou met de bekering en die de bekering in de zak hebben, die kunnen het wel goed maken. Dat moeten de geëerde heren en dames wezen. Maar mijn oordeel is daar God geen eerbied voor. God komt een mens niet te bekeren om met een bekering te gaan pronken en met een bekering een groot mens te worden. Maar God bekeerde mensen omdat die uit zo'n verheerlijk zouden worden. En waarin wij God, En waarin bedoelen wij de van God wel uit een vernedering. In het aanverde dan we gedurig maar zijn een onrecht verder. Waarvan de dichter getuigt, zo gij in terecht zou treden. O heren en de slaan ons onrechtigheden. Ach wie zou dan bestaan. Maar die leren dan ook kennen de waarde van het lijden van Christus. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardig. Christus, als plaatsbekledend bekledend, heeft ten toren Gods tegen de zonde voor mij gedragen. Christus heeft aan het vloekhout der schande om voor mij de vloek weg te nemen. Christus heeft de zonde verzond, op de eerschap bij de zonde verbroken. En ik mogen leren kennen de vergeving der zon. En wanneer we daar iets van leren kennen. Ach, mijn houders, dan komt het op zijn plaats. Wat we nog even zingen, dan nog even stil te staan. Uh, tot God gebracht te worden. Naar aanleiding uh, van de 73ste psalm. En daar van het dertiende vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen op aarde nevens u toch lusten? Wat er verder volgt in het dertiende vers van Psalm 73. de vrucht van zijn lijden. Opdat hij ons een tekst zou geven, een goede toestand zou geven, een aangename gestalte zou geven. Het was me toch weer zo aangenaam. Nee, hier vinden we de vrucht van zijn lijden is opdat hij ons tot God zou brengen. In de huishoudingen der genade leert de kerken God, staan ze uit, gemeenschap Gods gevallen zijn. En uit die gemeenschap Gods gevallen zijnde, zij zichzelf nooit meer herstellen kunnen en zich in de gemeenschap Gods terugbrengen. Dat is een afgesneden zaak. En houd in gedachtenis, mijn heer, dus je kan de eerste persoon de heren. Zulke lieve naampjes niet geven. O, er wordt wat met het woord die heren en God gewerkt. Zulke lieve namen niet geven, lieve heren, lieve God, enzovoorts. Maar houd in gedachtenis dat waar die breuk gekend wordt. Dan liggen we buiten de gemeenschap Gods. En niemand komt tot den vader dan door de Zoon. Dat is de leer van Gods woord. Christus zegt ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot den vader dan door mij. Dus willen we weer in de gemeenschap Gods gebracht worden. Dan kan er geen een zichzelf daar brengen. Want als we daar zouden komen zonder bloed. Zonder het lijden en sterven van Christus. Dan zouden de vlammen van de goddelijke gerechtigheid ons verteren. En die ooit in zijn leven enige kennis verkregen heeft. Van de majesteit en een toren gods die weet dat. Die dat niet weten, ach voor wie heeft Christus de volle waarde niet, maar die de breuk hebben leren kennen en de zonde dat die onoverkomelijke schijnt. Met de heer Piet gesproken, het is onmogelijk zouden we zeggen om hier van Holland naar Engeland te kunnen zwemmen en de zaligheid zal daarmee te verdienen zijn, zal er misschien nog proberen die het zijn, maar het is onmogelijk. Zo min dat we de zee over kunnen steken naar Amerika om daar te komen, zonder een boot of een vliegmachine, dan is het een onmogelijke zaak. Zo onmogelijk is het om onszelf weer in en bij God in zijn gemeenschap te brengen. En waar dat nu ingeleefd wordt. En dat we buiten de gemeenschap godsgevallen zijn. Dat al is het dat we wel hebben leren kennen. En dat in Christus de weg geopend is. Maar mijn houders, er staat hier op dat hij ons tot God zouden brengen. Wat is nou het doel van Christus lijden? Wat is de vrucht van Christus lijden? Dan onrechtvaardig. Weer gerechtvaardigd. In de gemeenschap God zal bekomen. Ja. We gaan natuurlijk hier niet meer spreken over de rechtvaardigmaking. Dat hebben we vledelijk zondag gedaan, naar aanleiding van zondag 23, nu is zondag nog eens zondag 24. Dus daar gaan we niet over uitwijden. Maar het houdt in dat wij weer voor God komen. Al hadden we nooit zonde gekend, wil ik het anders zeggen dat God niets meer op ons tegen hebt. Niets meer op ons tegen hebt. En als dat werkelijk ingeleefd en doorleefd mag worden, dat God niets meer op me tegen heeft. Dus schuld dus volks heb gij uit die boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hete van uw graamschap is geblust. Waardoor? Doordat Christus geleden heeft. En met zijn bloed en met zijn offer is ingegaan. En aan zijn offer door zijn Godheid. Een eeuwige waarde krijgt, Zodat de toegang geopend is. En de apostel Paulus nog zegt. In Hebreeën 4, vers 16. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan uh, tot den troon der genade. Opdat wij barenhartigheid zouden verkrijgen en genade zouden vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dus met welk doel? Ach, ik wens de wel van God. Dan er onder ons waren die het kregen te verstaan en te geloven. Ach is het doel van Christus. Om waar hij de deugde gods verheerlijk heeft. In zijn volbrechten arbeid. Het voorhangsel des stempels geschuld zijnde. Den toegang verworven heeft. Opdat we weer in gemeenschap met God gebrecht zouden worden. Hoe geschiet dat. Wel, mijn is door het zielzaligend geloof. En hoe is dat geloof werkzaam? Werkzaam hierin dat we de onrecht verder vergoten. Dan even dat beeld dat zo duidelijk is en zo helder is. Als ik denk aan de gelijkenis die Christus voorstelt van de verloren zoon, Die alles erdoor gebracht had. En wat had hij doorgebracht? Zijn vaders goed. Niet van zijn eigen. Maar zijn vaders goed had hij doorgebracht. En wat vinden we? Eh, wel, toen hij alles doorgebracht had, dat hij niet terugging naar zijn vader. Want dat was zo vernederend om als een bedelaar terug te komen. Dan liever honger lijden. Bij de zwijnen. Als terug naar zijn vader. Dus hij kwam bij de zwijnen terecht. Je zou zeggen een zwijn bij de zwijnen. En die het er zo goddeloos afgebracht heeft. Maar dan vinden we. Hij begeerde zijn buik te vullen met zwijnen eraan. En mijn hordes als God het niet verhoedt. Begeren we ons buik nog te vullen met een handje van Godsdienst. Als het kan nog met een tekstje en een versie en een toestandje, een indrukje enzovoorts, dan kunnen we ons buikje nog vol krijgen. Ja. En dan kan je het bij de wereld en bij de goos niet houden. Maar wat vinden we? En tot zichzelf gekomen zijn. Dat wil zeggen, een zeer schoon beeld. Iemand die van dood levend geworden is, tot zichzelf gekomen zijn. En nu de afstand krijgt te zien dat hij er is tussen zijn vader en tussen hem. Maar wellicht hoorde wat u vanavond gehoord. Dat Christus de weg gebaand heeft tot zijn vader. Dat nu die vader als het ware komt te roepen. Keert weder, keert weder. Ga je afkeren je kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Of dat die vader roept, keert weder, keert weder. En dat die jongen in zijn hart kreeg te horen, eh, keert weder, keer weder. Ach, en dat woord die keert weder, door middel van de prediking des woords. Ach, wat vinden we dan? Dat die jongen niet zegt, ach, ik hoor het hoor. Ik mag misschien nog weer keren. Of dat ik het in de verte die evangelie klank hoor. Keer beter, gij keer beter, gij afkeerige kinderen. En ik zal uw in genezen. Maar wat vinden we? Ach, mijn godes. Dat die jongen niet geholpen was met. Oh, ik heb gehoord dat ik weer weer mag keren hoor. Ik heb gehoord dat de weg weer open is. Ik heb gehoord dat ik weer bij mijn vader terecht kwam. En stilletjes blijf zitten. Nee. We vinden hij stond op. En ging naar zijn vader. En hoe ging hij? Als een onrecht vader. Een onrecht vader. Want hij zou gaan en zeggen vader ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard je kind genaamd worden. Dus zet me maar buiten de deur vader. Ja. Zet me maar buiten de deur. En maak me als een van uw huurlingen. Als een van je knechten. Maar zijn doel was om zijn vaders aangezicht te zien. Hij keer niet terug met te zeggen vader nog een boterham. Vader ik beloof beter op te passen. Vader, ik zal mijn best doen. Nee, mijn houders, als een onrechtvaardig. vader. En wanneer dat hij dan terugkeert, dan ziet hem zijn vader in Van Verkel. Zou er vanavond in een hemel de vader nog eentje hier terugzien, in Hendrik die de wambacht. Zou er eentje wezen? Oh, zou er eentje wezen? Die hij terugziet keren als een onrecht verder. Terugziet keren met de bewustheid. Het wanneer me voor eeuwig buiten de deur. Zij doe je eeuwig recht. Ik ben geen plaats in je gemeenschap meer waardig. Maar anderszins, ik kan toch ook niet missen. Wat vinden die jongen die zijn ogen neersloeg en ze niet op durfde te slaan. Dat zijn gerechthebbende mensen. Maar dat zijn rechtloze mensen. En dan vinden we dat toen hij zijn vader niet zag. Zag hem zijn vader. En zijn hart sprong op van blijdschap. Want er is blijdschap in de hemel over ene zon daar die zich bekeert. En wat vinden we dan wanneer dat hij terugkwemde. En zijn vader die ging hem tegemoet. Waarom? Wel, God, die kan ons tegemoetkomen in het bloed der verzoening. In het offer van die dierbare borg. En wat vinden we dan? Die omhelzen hem en kusten hem. En hij kon niet eens meer zeggen, ik ben niet meer uit je kind genaamd te worden. En hou me maar buiten de deur heen. De vader kuste zijn mond toe. O, oh, mijn ouders met zulke God hebben we te doen omdat hij ons weer tot God zouden brengen. En omdat we de gemeenschap zouden kennen hierin geloof, Maar dat hij straks ons wanneer. We zouden gaan sterven ons tot God zouden brengen. Om ons zijn vader voor te stellen. Als een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. En in de dag der opstanding lichaam en ziel. Met elkaar verenigd zijn dat hij ons tot God zou brengen. Om zijn vader zijn kerk over te geven. Omdat God zou zijn. Alles in en al. Mijn medereisgenoten naar de eeuwigheid. We hebben getrecht En weinig de waarheid ontsluiten. Ach, wat heb gij ervan verstaan. En wat zal de vrucht van de prediking wezen. Ik zei, zou er nog eentje wezen. Zou er nog eentje wezen waar voor Christus en zijn randzoen. Voor zijn bloed en gerechtigheid nog eens wat te doen. En zitten er nog onder ons ongelukkige, ellende. Die niet boven de onrechtvaardige uit kunnen komen. Ach, ach zoek het maar te aanvaarden en je te onderwerpen. Dat je in jezelf er nooit meer zal worden. Niet om erop door te leven. En alles maar van je tong uh, kan af. Werpen wat goddeloos en zo steken het woord is. Ook om met geen teksten of met geen versen de spot te drijven. Nee, mijn hoortes. Maar dat we leren kennen in ons innerlijk leven. Ik ben een onrechtvaardige om ons te vernederen voor dat goddelijke wezen. En heb God die genade verheerlijk. Met medeweten voor hij daar en leven dan is de dure verplichting als vrucht van wat God voor zijn kerk is, dat we in ook moet en een oprechtheid voor zijn aangezicht wandelen, om steeds maar weer te zijn de onrechtvaardige, opdat we iets van mogen leren, want Christus heeft eenmaal ook voor mijn zonde gelegen. Hij rechtvaardigt voor zulke onrechtvaardige? Dat hij mij tot God zou brengen om hierin geloof en straks nog eens eens in zalig aan in gemeenschap te mogen hebben met een drieënige vervolgenschap. Maar vreselijk zal het zijn wanneer we dat niet leren kennen en we voor eigen rekening straks de reis zullen moeten maken, want dan zullen we een God moeten ontmoeten Buiten Christus als een vertorend God, die zijn recht en zijn gerechtigheid handhaven. Dat de God aller genade, zijn woord daartoe zegen is onze wens en beden. Amen. Ach hier, u mocht de naprediker nog zijn en het achtervolgen Maar je lieve geest en dat het zijn vrucht nog af mocht werken. Voor die grote dag der eeuwigheid, verzoen het zondag ons aangekleefd. Gaat nog in verzorging met een egelijk van ons, tot de plaats onze woning, dek ons. Onder de schaduw van uw vleugel en verhoor ons nog, om het bloed des verbonds, om Jezus' willen. Amen. Onze slotsing is het laatste vers van psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruit zich mij verheugt. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend schenkt mijn kort verzadiging van vreugd. De liefelijkheid van het zalig hemel leven. Zal even uw rechterhand mij geven, genoemd het zesde vers van Psalm 16. is, tot aangifte voor de heiligendoop, die volgende week woensdag, zo de Heer wil en wel leven zal gehouden worden, gaat voor het en vrede, en ontvangt de zegen des sieren, de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde Godse des Vaders, en de troostvolle gemeenschap.